Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïnse vluchtelingen die hier willen studeren... moeten flink meer collegegeld gaan betalen. Vorig jaar betaalden zij evenveel als Nederlandse studenten... maar die korting wordt nu op veel universiteiten geschrapt. Nu hebben we besloten om alleen voor de zittende studenten... dus de studenten die vorig jaar al begonnen zijn... dat zij de rest van hun studie uh, dit voor het lagere tarief kunnen doen en uh, dat het voor nieuwe studenten aan individuele universiteiten is om dat te betalen. Zeker acht van de dertien unies laten nieuwe Oekraïnse studenten vanaf dit collegejaar meer betalen. Kerstverse ouders die een tweede kindje krijgen, krijgen vanaf 2025 minder hulp van de kraamzorg. Dat zegt de werkgeversorganisatie. Aanleiding is het tekort aan kraamverzorgers. Er zijn er zo'n 1500 te weinig. Ook zijn er veel zieken. Daardoor moeten kraamverzorgers nu soms op één dag drie gezinnen helpen. Groot lek bij de politie in Noord-Ierland. De gegevens van 10.000 agenten liggen op straat. Het gaat om namen, functies en werkplekken. Door een fout van de politie kwamen die gegevens per ongeluk een paar uur online. De politie is nu bang dat de informatie misbruikt kan worden. En Post Malone heeft 2 miljoen dollar betaald voor een bijzondere kaart uit het spel Magic the Gathering. Dat spel is al jaren ontzettend populair. Jan verzamelt de kaarten ook en legt uit waar het spel over gaat. Het gaat over een fantasiewereld. Uh, eigenlijk een beetje zoals Lord of the Rings. Alleen uh, ja, dan een andere wereld. En uh, ja, dan uh, ook nog in een spelvorm natuurlijk. Hè? Het zijn speelkaarten dus, alleen dan met afbeeldingen van bijvoorbeeld draken, tovenaars en magische zwaarden. En er is één echte collectors item, de One Ring kaart. Die komt dan uit een pakje en in zo'n pakje zitten willekeurige kaarten. En bij deze set hebben ze bedacht, we gaan, we gaan gewoon een hele bijzondere kaart maken. Want dat hoort gewoon voor de One Ring. Dus iemand heeft gewoon het geluk gehad om in zijn pakje met nieuwe Magic kaarten deze kaart te vinden. Ja, de geluksvogel is een Canadees en hij heeft dubbel geluk. Post Malone had dus ook zoveel interesse in de kaart... dat hij het voor 2 miljoen dollar overkoopt. Krijg je nog het weer? In de ochtend wat lichte regen. Daarna lost de bewolking op en komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn geen files te melden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, Zee. Zandvoort. En zomer Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu ZFM in de ochtend. de liedjes, zo gaat dit elke keer. En hier staan we af. Mijn rug gaat en ik, mijn virus is doodgeslagen. en ik drink bacos om de prik. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn rug gaat, mijn rug gaat en ik.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 Gaat. En ik. We roepen 3 en 2 en, en waar is dat feestje met iedereen? Die geen rustig nee. Alle clichés, Met snellen en mee. Zing met ons mee. En hier staan we dan. Mijn rustig gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen, ik drink bako zonder prikken nee. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Dit is de ruggengraat, Rimig. Van de sigaret in mijn groen, nieuwe winter over hem. Maar echte gaat mee. Loop maar wat mee te blerren. Van niet tot de Loanesse. Vooraan in de Polonesse. Echte gaat er niet. En, en het geluid van de zomer op CFM hoor je nu overal. Hoor je nu overal? Hoor je nu overal. Ieder Zon, zee, en maal weer. CFM Song. been lost in your eyes all afternoon The more I drift, the closer I get to you She's a ghost, and the truth, it's impossible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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Wie een tweede kind krijgt, krijgt vanaf 2025 minder uren kraamzorg dan bij een eerste kind. Dat staat in een plan van werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg. De beperking is een gevolg van de tekorten op de arbeidsmarkt. ABN AMRO heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De bank boekte een netto winst van 870 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Dat komt vooral door de gestegen rente. Acht Zuid-Amerikaanse landen zijn het op een Amazonetop niet eens geworden over een termijn waarop de ontbossing moet zijn gestopt. De Braziliaanse president Lula wilde 2030 afspreken. Maar andere landen, waaronder Suriname, willen geen deadline. Het weer, lokaal eerst mistig, later is het overal vrij zonnig en het blijft droog. Het wordt 20 tot 22 graden. Laat ze John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 Nee, ik... Van CFM. CFM zal ZFM Zandvoort, 106.9 FM. ZFM.